3 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Camp David is de topconferentie van de G8-leiders begonnen. President Obama ontvangt op zijn buitenverblijf de leiders van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan en Rusland. Het is de eerste keer dat de nieuwe Franse president Hollande op het wereldtoneel verschijnt. De G8 had ook de rentrée kunnen worden van de Russische president Poetin, maar die heeft zijn premier met VEDEF gestuurd. Op de agenda staan onder meer de eurocrisis, de wereldeconomie, de klimaatverandering en de bestrijding van de honger in de wereld. Waarschijnlijk wordt er ook gesproken over het Iraanse atoomprogramma en de situatie in Syrië. De ruzie tussen de Spaanse oliemaatschappij Repsol en Argentinië duurt voort. Een contract voor de levering van vloeibaar gas is door Repsol verscheurd. Het Spaanse bedrijf zegt dat Argentinië zich niet aan de voorwaarden van het contract houdt. Repsol was groot aandeelhouder van een Argentijnse oliemaatschappij... die enkele weken geleden werd genationaliseerd. Dat leidde tot felle kritiek van Spanje en de EU. Repsol bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn... om de nationalisatie ongedaan te maken. Voorlopig krijgt Argentinië dus geen vloeibaar gas van Repsol. De Argentijnse regering is niet onder de indruk... en zegt dat er al afspraken zijn gemaakt met andere leveranciers. Een dronken automobilist heeft gisteravond op de A59 een ongeluk veroorzaakt. Bij knooppunt Hooipolder reed hij in op drie auto's die stonden te wachten voor de verkeerslichten. Hij had ze te laat gezien. Uit een blaastest bleek dat de man van 27 uit Hengelo vijf keer te veel had gedronken. In zijn auto zaten ook zijn vriendin en haar twee kinderen van twee en negen jaar. Zij raakten licht gewond en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis. De man is meegenomen naar het bureau. Zijn rijbewijs is ingenomen.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Nachtvluchten... van zaterdag 19 mei 2012. Later deze uitzending schuift Bronia hier hieraan. Met haar ga ik praten over haar boek Vlucht naar het Oosten. Daarvoor hoort u een gesprek met Gerard van Westerlo... de journalist die eerder deze maand overleed. En een gesprek met priester, dichter en oud-politicus Herman Verbeek. In het komende uur gaan we op verjaardagsvisite bij Ron Brandsteder. Hij wordt vandaag 62... Hij zag het levenslicht op 19 mei 1950. De televisiepresentator begon met cabaret op de middelbare school... werkte als plugger, als radiodiscjockey... en hij presenteerde acht jaar lang de showbiz Quiz op tv. Het zal u vast zijn opgevallen. Momenteel werkte hij ook regelmatig voor verschillende programma's van Omroep Max. Gerard Klaassen nodigde hem in november 2010 uit... in een aflevering van Anders Denkenden... waarin de gesprekken gaan over leven, werken en geloof... Die uitzending gaat u nu horen. Ron Brandsteder, televisiepresentator, revueartiest, zanger, komiek... zoon van Sony-importeur en oud ajax penningmeester Ton Brandsteder, Voormalig platenplugger, voor boomlange, charmante... iets wat onbeholpen, Ron Brandsteder. Nu weer terug met wie van de drie en vooral ons grote ganzenbird. Levensbeschouwing... Levensbeschouwing is ja, een beetje een groot woord. Ik ben uh, op ouderwetse wijze opgevoed in een warm gezin... met een wat rustige vader en een erg aanwezige moeder... die allebei geen religieuze achtergrond hadden. We gingen dus niet naar de kerk. Maar zij stonden midden in het leven... en hadden oog voor de noden van onze naast. En zo zijn we ook opgevoed. We zijn in redelijke soberheid opgevoed in de Amsterdamse pijp. Uh, hadden wij het geluk dat... We, Uurman, Pieter Aarstraat. Daar in de buurt Pieter Aarstraat, is zelfs een klein politiebureau. Ik zeg dat omdat wij daar vroeger zelf gewoond hebben. Dus we spreken uit ervaring. Nou, dan ken ik je misschien uit de speeltuin. <laughs> want er was meneer Hogeboom... Op de Hendrik de Keizerplein. Op het Hendrik de Keizerplein. En wij woonden op het hoekje van het Hendrik de Keizerplein. wel op twee hoog. hoog. Kregen... Hoek Lutmaastraat of Hoek Karel Dussendensstraat? Hoek Karel Dussendensstraat. Tegenover de melkboer. <laughs> en wat nog belangrijker was, boven de slijters. Ja, zeker. Ja, en tegenover de Dierenhandel. Ja, inderdaad. Ja, maar we verschillen immers ook maar ongeveer een jaar. Ja, het scheelt twee hoekjes. Ja. <laughs> en uh, als ik nog wel eens in een uh, nostalgische bui ben. Dan rijd ik er nog wel eens langs. En dan kijk ik en dan zie ik hoe die buurt zo veranderd is. Ja. En, uh... Maar dan hoorde je in jouw tijd uh, de zware klokken van de Sint-Willy Borders buiten de vesten, die van de Amsteldijk, die hoorde je op zondag en op feestdagen voorbij komen. En trouwens ook die van de Katholieke Kerk uit de Pijnakkenstraat, De Vredes. Dat laatste zeggen we maar niet zoveel. De Willy Brothers ken ik, ken ik wel. Maar wat ik ook voornamelijk nog als geluid in mijn uh, geheugen heb gegrift, dat was het ruisen van de populieren. Rondom het Heinitte Keizerplein. En dat had een bepaald geluid. Zeker. En ik had mijn slaapkamertje, wat ik deelde met mijn broer Erik, had ik. Aan de kant van het pleintje. Maar ik, ik vroeg uh, Ron Brandstede naar levensbeschouwing. Die is dus niet uh, kerkelijk uh, ingevuld. Vind je dat jammer? Of zeg je van, ik kan er weer leven? Nou, ik vind het niet jammer. Want uh, ik heb, voel het niet als een gemis. Ik sta er wel open voor. Ik ben heel sfeergevoelig. Dus uh, de sfeer van mooie, stille kerken. Die, als ik in het buitenland ben, uh, zoek ik die wel op. Ja? En nu ik wat rijper word. Ik vermijd bewust de term ouder. sta ik er toch ook nog wel meer voor open. Ik kom sinds kort in musea. Oh. Ja, daar ben ik vroeger nooit geweest. Ik had er geen tijd voor en ik was veel meer met muziek bezig... en met films en, en, en, en boeken enzovoorts. Maar het is jammer dat het leven zo kort is... want er zijn zoveel facetten waar ik nog niet aan toegekomen ben. Ook als ik in kerken ben, dat spreekt me erg aan, die sfeer. Is uh, Loutering inmiddels jouw deel geworden? Nou, dan louter ik niet met een hoofdletter, maar ik geniet wel van alle fasen. En zeker ook in deze fase van mijn leven. Ja, ik vraag het je ook omdat het culturele gebeuren bij jou op gevorderde leeftijd... als ik het zo mag zeggen, zich ook op een hele andere wijze weer ineens aandient. Hè. Jij spreekt boeken in. Ja. En dan hebben wij het vooral over een John Cusham. Ja. Nou is het wel zo dat tegenwoordig op elke thriller staat, literaire thriller... Dat is nog wel een beetje discutabel. Maar het is heel leuk om te doen. Ik ben verwoedde lezer van thrillers. En dat kwam heel goed uit toen ik gevraagd werd door een uitgeverij... om eens zo'n een boek in te spreken, om het voor te lezen. En toen zijn we terechtgekomen bij Grisham. En daar was ik al een enorme fan van. En ik heb ook de Millennium Trilogie van Stiek Larsson gedaan. Je bent inmiddels aan het derde deel toe? Nee, die is ook al klaar. En dus ik, ik wacht met spanning op... Uh, op een volgende project. En ik denk dat dat is Jens Lapidus. Dat is weer zo'n een Zweedse Zweeds ja. die een, ook toevallig, of misschien niet geheel toevallig, een trilogie ja. over de misdaad uh, schrijft. Want uh, van Sjöwel en Walo. Uh, ja. dat uh, kan je makkelijk zo naar deze Jens doorlopen. Ja, inderdaad. Die sfeer. Ik heb wel een cursus Zweeds moeten doen. want allebei de heren, zowel Stiek als uh, Jens. Die uh, laderen hun bladzijden met adressen om oh, hun hoofdpersonen. Ze volgen de hele route. Van het Heurpleun naar de talk to serie Dus de vertaalster heeft mij geholpen om al die straatnamen en pleinen om die op een beetje verantwoorde wijze uit te spreken. Is al bekend hoe uh, als uh, jouw nieuwe spelshow... Rons grote ganzenbord binnenkort ook verkocht wordt naar andere landen... hoe het in het feest mag klinken? <laughs> nou, dat zou ik niet weten. Ik heb, uh, de, de vertaling is al in, in de uitspraak van adressen. Uh, maar ik denk ook niet dat het zo... Alhoewel... Het grote ganzenbord heeft wel alles in zich om uh, wel nieuwe wegen te openen, ook naar het buitenland. Niet zozeer uh, inhoudelijk, maar de vorm is heel apart. we erover te spreken, toch nog eventjes terug naar levensbevrouwing. Um, kom je later in de hemel? Nou, dat denk ik niet. Het zou leuk zijn, maar ik, uh, ik ga me niet blij maken met een dode mus. MUZIEK We only know she's gone, they say, and you have spoiled your chances. A year ago now, I seen you last, I guess what I done was wrong. But ever since that day, my friend, my love is still as strong, there ain't no way Ja. Dat is van jou. Ja. Oh, nee. Inderdaad, dat kan je, inderdaad. Want het is niet aan vele gegeven om een pick met CK, Pick of the Week uh, geweest te zijn, voor BBC One, een popzender in de jaren 70-80. En dat is mij ten deel gevallen. Ben ik goed geïnformeerd op bent... de 122e plaats? Het is onverbijsterend. Ben ik nog beter geïnformeerd, maar één week? Ja. <laughs> de week daarna stortte die eruit. Maar voorlopig heb ik daar toch wel in gezeten. Ja. Het was een liedje met Hans van Hemert. Het was na Dr. Bernhard. Uh, toen uh, ben ik Engelstalige. Oh, ik heb nog uh, country-plaatjes opgenomen als Ron J. Winchester. Ja. En op een gegeven moment kregen we bericht dat Engeland Sally. Uh, was uh, uh, zeg maar alarmschijf bij BBC One, pick of the week. Yes. En dan geloofden we niet. We, denk, we worden in een maling genomen. Maar het is, uh, we belden met de platenmaatschappij daar. wel zijn al hè, in, uh, in jouw loopbaan. Uh, dit is een uh, fase waarin jij al uh, enige bekendheid uh, genoot. Want je was ooit platenplugger. Het speelde zich af op de virato dat een Yvonneer jij zag... Jij was voor je vader bezig eigenlijk uh, auto's ja. oud te promoten... via een uh, zeer eigen optreden. En dan, um, dan word je... Dan word je gevraagd, hè? Ja, ik was uh, ook weer pick of the week. <laughs> ik geloof die virato, dat was in 1978. Uh, op maandagochtend ging de telefoon, Ivo uh, En maandagmiddag was ik quizmaster, want het gekke was... en dat is in mijn leven altijd rare toevalligheden. André van Duin had afgezegd. Die was de gedoodverfde presentator van de showbiz-quiz. Maar André die had een beetje, was een beetje huiverig om af te stappen van zijn flip fluitketel uh, vermoming. Dus die moest als André van Duin, uh, als André Kivon eigenlijk... in een smoking moest hij de trap af. En dat, hij zei, ja, dat is een... Dat durf ik nog niet aan. Hij had toch altijd de, de, de vlucht van de Flip. Ja. En het was bij jou uh, trouwens uh, een, een soort combinatie, hè? Want uh, je bent ook de man die op een gegeven moment Nijenrode doet, hè? Ja, mijn vader had een mooi, uh, prachtig bedrijf opgebouwd. Ja. En zoals elke vader, kon ik me heel goed voorstellen... en dat kon ik me toen ook al heel goed voorstellen... zou hij het fantastisch vinden als ik in zijn voetsporen zou treden. En dat wilde ik ook wel doen, maar dan deed ik het voor hem... He? Als een zoon die zijn vader graag een plezier wil doen... zoals we eigenlijk allemaal in elkaar zitten. Dus mijn route was uh, Nijerode. Daarna heb ik nog uh, in Amerika in een uitwisselingsprogramma gezeten. Bedrijfseconomie, internationale marketing en dat soort dingen. En toen kwam ik terug en toen heb ik de marketingafdeling opgezet bij Sony... samen met de latere directeur Gerard de Velde. En toen zat ik daar en toen dacht ik, nou zit ik hier voor de komende 40 jaar. En daar kon ik wel vrede mee hebben, want mijn vader was er heel blij mee. Maar ik denk, ik wil toch nog even een paar dingetjes doen... En als ik dat gedaan heb, dan heb ik er later geen spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Ja. Dus dat zat in de muziek, cabaret en uh, uh, in die sfeer. Ja. En toen is eigenlijk van het een het ander gekomen. En van de pluggerij ging ik naar de radio, van de radio naar de televisie. En elke keer was het nog één jaartje, showbiz -quiz. En dan ga ik echt serieus leven. Maar het was eigenlijk zo dat, terwijl ik daarmee bezig was, werd dat een serieuze carrière. Is er aan jou eigenlijk een aspirante wetenschapper voorbij gegaan? Nou, misschien op mijn achtste... Maar daarna kwam ik op een leeftijd dat ik afgeleid werd... door allerlei zaken, van voetballen tot eh, noem maar op. Ja. Want in 1978, dan begint het pas echt. Hè. Ik noem het namen van programma's Showbiz Quiz. Moordspel Rons Honeymoon Quiz. Dan hebben wij op enig moment eh, Joop van de Ende... die je in Bad Hoefendorp gaat eh, begeleiden. En dan is het eh, TV10. Dat gaat niet door, geen toestemming om uit te zenden. RTL Veronique en dan RTL4. Ron ik zit naast een cigeuner... In het het omroep landschap? Nou, het is een klein tuintje wat ik, <laughs> ik bereisd heb. Nederland is een klein landje en dat is ook wel leuk. En dat heeft ook zo'n aardige kanten. Uh, ja, van het een komt het ander. Dat zeg ik tegen mijn zoons ook. Ik zeg, jongens, uh, je moet altijd zorgen dat je onderweg blijft. Dat je bezig blijft. Want het ene raakt vlak na het andere. En dat maakt het leven interessant. Ik heb wat dat betreft een heel rijk leven. Ik heb allerlei indrukken gehad. Ik ben in vele landen geweest... Uh, en eigenlijk gaat mijn oudste zoon al een beetje in mijn voetsporen, want die gaat nu binnenkort in een nieuw programma van RTL... Uh, dat heet geloof ik uh, Wie is de reisleider? Gaat hij uh, naar Thailand en hij gaat naar Frankrijk. En uh, ja, datzelfde rijke leven vol indrukken... Dat... Dat gaat hij ook beleven. Is dat de zoon die vroeger altijd uh, op het hoekje zat van de tribune... als jij een programma opnam in uh, Aalsmeer... Ja. en die dan uh, ging kijken hoe je snelst in de kleedkamer kon komen? Nee, het grappige is. Ik heb twee zoons. De een heet Rick, en de ander heet Bob. Bob is de jongste. En daar dachten wij altijd van dat Bob in mijn voetsporen zou treden. Want bij een opname in Aalsmeer, dan zat hij met, naast mijn vrouw samen met Rick. En Rick die ging steeds dichter bij mijn vrouw zitten. Die was een beetje huiverig, maar Bob die ging langzaam naar het gangpad... En dan als het afgelopen was, dan rende hij naar beneden... en ging je, tijdens de titelrol ging je naast me staan. <laughs> maar het is andersom. Eh, voorlopig eh, het is het toch Rick. Die, ja. Maar jou, jouw portretuur eh, op het gebied van televisieprogramma's... showprogramma's is overvloedig, hè? Ik noemde al de, de showbiz-quiz, eh, noem het maar op. Eh, er zijn zoveel titels bij jou. Ja. ja, ik heb eigenlijk wel mijn hele leven geluk gehad. Ik ben op zondag geboren... Uh, bij mijn geboorte, en dat is ook wel heel uh, leuk om te vermelden. Ik ben geboren in het kantoor van Joop van de Ende. Dat was vroeger de Boorhavenkliniek op het Museumplein. En daar kwamen wij terecht. En later heeft <laughs> van de Ende dat gekocht. En die heeft daar zijn Stage Holding uh, kantoor gemaakt. Dus dat is al een, een voorteken. Hij in de. In het Brandstede of in de Brandstede Suite? Ja, dat zou bijna kunnen, ja. Alleen die wordt anders genoemd, geloof ik. Maar het was al een voorteken. En het tweede voorteken was dat ik eerste klas geboren ben... omdat de derde klas vol was. Ha. Dus dat was de eerste dag van mijn bestaan hier. En dat zat al vol met, ja. uh, met mazzeltjes en geluk. Ja. Maar goed, heel lang aan de trosselbond geweest, hè. En uh, jij hebt een genre groot gemaakt... Nou, nee, het, ik heb, ben op, op, was op het juiste moment op de juiste plek. De ontwikkeling van de televisie die ingezet is met Mies Bouwman en uh, Berend Boudewijn enzovoort. Op een gegeven moment ging die een andere kant op. En op dat moment was ik aanwezig en dat is gewoon een geluk geweest. Bovendien was ik aanwezig toen de commerciële omroep begon. Op dat moment was ik net aardig vertrouwd in de huiskamers. Dus dat was uh, geweldig. Ik kreeg uh, veel zendtijd. En, uh, ik heb een hele mooie periode op televisiegebied meegemaakt... die trouwens nog steeds dynamisch is. Want nu gebeuren er heel weer op andere manieren... gebeuren andere, andere ontwikkelingen. De televisie is uh, van het plechtige, het, uh, het speciale... is het steeds gewoner geworden. En ook die periode is leuk om mee te maken... En, uh, het is niet te vergelijken, het grote gatse bord, met Honeymoon Quiz en nee. Showbiz Quiz. Maar gegeven, jouw voortschrijdend louterend uh, inzicht, uh, ja. ben jij je ook bewust van wat televisie 2010, zo al in 2010 zoal is? Televisie wordt, zo zeg jij, tegenwoordig gemaakt door managers, marketingmensen en PR-adviseurs. Ja. En in plaats van zes shows per seizoen moet je er nu drie per dag opnemen. Of zoals jij dat zegt, alles wordt efficiënter. Ja, het wordt, uh, mensen zijn bewust van de kracht van de televisie. En er wordt bijna op een wetenschappelijke manier wordt dat benaderd. Er zijn programma's die meten tegenwoordig... Uh, ik wist ook niet dat het bestond... maar die kunnen per seconde meten hoe de belangstelling bij het publiek is. En die kunnen ook tien zenders naast elkaar zien. En die kunnen precies het zep van mensen kunnen ze meemaken en kunnen ze registreren... en daar doen ze van alles mee. En ik weet niet of die benadering nou de juiste is... want ik vind dat een klein beetje het paard achter de spannen in plaats van ervoor. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om een voetbalgala te presenteren... wat ik in het verleden ook al had gedaan bij de Tros... En, en ik vond het leuk om na al die jaren weer dat te doen. Want ik ben, uh, ik ben erg uh, gek op voetbal. En ik kwam daar de eerste vergadering. En uh, ik zei, wie zijn de, de, de gasten, de, de, de, de, de muzikale verdetten... die op dit gala optreden? Toen zei nee, ze, uh, de, uh, muzikale gasten, dat hebben we niet. Ik zeg, uh, mensen gaan naar de kapper, die spelersvrouwen. Die mannen komen in smoking, je moet toch iets met allure brengen. Nee, zeiden ze, want het is een ZEP-moment. Ja, en dat was veelzeggend voor de ontwikkeling die televisie heeft doorgemaakt. En Robans, jij blijft toch een mens, geen robot, hè? Nee, natuurlijk. En dat is ook de basis van uh, wat het zou moeten zijn. En ik begrijp ook wel dat het deze kant op is gegaan. Maar ja, je kan dat soort ontwikkelingen niet tegenhouden. Samen. I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again. When our love was new. and each kiss an inspiration. Ooh, do, do, do. Oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. And A garden wall when the stars were bright. You were in my arms. The nightingale tells its fairy tale of paradise where. Though I dream in vain In my heart is always will remain. My stardust melody The memory of love's refrain My stardust melody The memory of love... -free. Stardust. Michael Boublin. Ja, hè? Ik, uh, ik hou ervan. Ik, uh, ik zat van de week in de auto... Dit soort muziek dat spreekt me erg aan. Ik had uh, Rod Stewart en die American songbook. songbook. absoluut. En dat is zoiets heerlijks. Nou, die Rod is wel natuurlijk, die heeft een beetje dat krakkelee in zijn stem. <laughs> uh, van jaren optreden en jaren uh, andere dingen. En, maar die begeleiding, dat is die prachtige, uh, heerlijke orkesten enzovoort. En dat heb ik altijd mooi gevonden. Ik uh, was ook meer een Beatlesman dan een Rolling Stonesman. Ik ben meer een melodieman dan een ritmeman. Ombandsleider, wat ben jij eigenlijk voor iemand? Ik ben een, uh, ja, een redelijk relaxed man, prettig in de omgang. Met al het uh, falen en feilen wat iedereen heeft. En ik ben, uh, zoals ik zeg, een gelukkig iemand. Ik heb een heel leuk, boeiend vak gehad in mijn leven en wat ik nog op la latere leeftijd ook kan blijven uitoefenen. Want als je het vergelijkt met een voetballer, die moet op de 32e al, uh, al uh, afscheid nemen. Die moet dan coach worden of wat dan ook. En ik kan uh, mijn werk nog in lengte van dagen blijven doen. Ik kreeg vanochtend een telefoontje weer of ik met Bonnie Sinclair ergens nog een keer Dr. Bernard wil zingen. En dat vind ik ook heel erg leuk om te beleven. Laten we nog even luisteren. Bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust, zeg maar maar, is hij nu niet meer in gevaar, dokter! Ja, dat is mijn grootste medische hit. <lacht> Groter <lacht> nog, <lacht> dan wat ik ook wel eens gedaan heb: mijn uh, cursus uh, Aerobic Dansen waar je niet om moet lachen, ik weet niet of je dat van plan was... maar voordat je dat gaat doen, uh, ga ik je waarschuwen. Dat was een uh, gouden LP. Dat betekent uh, een heleboel verkocht, maar het was een raasje. Ja. Dan gaan we even luisteren.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 Zij was een, uh, eigenlijk misschien wel een actrice. Waren het niet dat het in die jaren dat zij een jong meisje was... dat haar ouders daar niet zo van gecharmeerd waren... en haar niet uh, de, de ruimte gaven om die talenten verder te ontwikkelen. Maar ze heeft het wel meegegeven. Zij vertelde ook prachtige verhalen aan tafel. En uh, mijn vader was, uh, was gek van Engelse humor. Die had een, uh, een soort kring om zich heen. Uh, daar staat Jaap van Praag in... Uh, hij was lid van een kegelclub. En in die jaren, ja, entertainment... Er werden veel moppen verteld. Ja. Je vader uh, Tom Brandsteder, uh, de, de importeur van Sony in Nederland... maar, maar ook die een uh, heel uh, imperium op het vlak van elektronica... Uh, uit de grond gestampt heeft, was ook penningmeester van Ajax. Hè? In de tijd inderdaad van... Uh, Jaap van Praag, we spreken over de jaren zeventig. Um, de laatste, la die Jaap van Praag heeft opge... Overleden inmiddels. Um, ja, we hebben van de week gezien dat Ajax uh, tegen Real... Uh, en uh, met Suarez uh, niet, uh, niet meer voor elkaar krijgt. Hè. Uh, en nou is Suarez nog voor zeven weken geschorst had. Ja, nou, op zichzelf vind ik dat natuurlijk heel triest. En op zich, aan de andere kant is het een goede zaak. Er moet een keer palenperk aangesteld worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben vijftig jaar fan van voetbal en van Ajax... Als klein jongetje ging ik met vader en moeder naar de meer. En ik heb honderden wedstrijden gezien in binnen- en buitenland. En zo langzamerhand uh, voel ik me niet meer zo thuis daar. En het komt door verschillende dingen. Uh, dat komt door het voetbal op zich. Uh, de huidige verdetten zijn niet meer mijn idolen. Er wordt gejengeld om een kaart. Er wordt bij elke beslissing wordt er tegen geageerd. Bij elke... Ingooien, wordt er gezegd. Het is de andere kant op. Bovendien vind ik de hele entourage minder. Uh, de supporters... Uh... Het uitfluiten van mensen, van de tegenstander... ik, vind het, ik voel me daar niet meer zo bij ja. thuis. En de, de voetballers heten ook gewoon niet meer... Tony Pronk, Benny Muller, Sjaak nou, Zwart. Dat maakt me niet zo uit. Ik vind ook een exotische voetballer, daar kan ik ver, verrukt van zijn. Maar, Wat zijn geen Nederlanders? Uh, ja, maar dat gaat er niet om. Het gaat om het beleven van de sport. En de beleving is... Eigenlijk kan je een parallel leggen met de televisie... waar we het net over hadden, die benadering van marketing. En dat is... De, de vercommercialisering van, van het voetbal... Is, heeft het voetbal aan zich ook niet zoveel goed gedaan. Op een gegeven moment waren er uh, betaald voetbalorganisaties... die zeiden, triomfantelijk, wij zijn nu publieks onafhankelijk. En dat is de grootste fout die je kan maken. Want een sponsor die gaat pas met jou een contract aan... als jij zo'n fijne voetbalclub bent, dat je veel publiek hebt. En dat is het. En niet andersom. Maar goed, het, het, het, het blijft overeind. Je blijft komen... Nou, ik ben uh, tegen uh, Real Madrid niet geweest. Dan kan je het laf vinden. Misschien zeg je, hij zag de buil al hangen. Tegen PSV vond ik het ook oh, al. Ja, ze zitten in een neergaande spiraal. Het is heel moeilijk om eruit te komen. En dat hebben alle grote clubs gehad. Je bent er niet door te zeggen, we sturen de, de trainer de laan uit. Dat is, dat is het niet. Het is ook, ik heb meneer Michels in zijn laatste jaar nog gesproken bij Ajax. En toen hadden we weer een wedstrijd... Wat, uh, ja, als je alles met het verleden gaat vergelijken... dan valt het allemaal tegen. Maar meneer Michels, die zijn toen... materiaal is niet toereikend. <laughs> en dat is eigenlijk zo. We moeten gewoon... Het is ontluisterend. Maar ik kijk ook nog vaak naar uh, Engelse wedstrijden... omdat ik eigenlijk dat het leukste vind. Fulham tegen Newcastle en Tottenham tegen Arsenal. En daar zie je het grote verschil in, in, in kwaliteit. Ik was uh, twee weken geleden in uh, Madrid... en ik zag daar toen de derby Real Madrid tegen uh, Adelico Madrid. Hè? Dan is hij in een stadion uh, kolkend vol. En, trouwens, mm, en wat je ook ziet, het verschil, is dat ze daar door elkaar heen zitten. Je ziet, uh, uh, hier zijn het allemaal afgeschermde vakken. Daar staat ME tussen, er staat uh, glas, kogelvrij glas tussen... Ze zitten daar gewoon met hun broodje en hun biertje. Dat, dat is hier ook uitgesloten. We kunnen niet gewoon beschaafd met elkaar omgaan... en naar een voetbalwedstrijd kijken zonder dat we helemaal doorslaan. Ja. En dat is als antwoord op de vraag van mijn kant... Uh, Ron Balderstedter, uh, wat, wat ben jij voor een soort mens? Ja, voor een soort mens, misschien ben ik wel een beetje ouderwets mens. En uh, dat ik, ik een beetje moeite mee heb. En ze zeggen ze ja, omdat je ouder wordt. En dat is misschien ook wel zo. Want je verandert, zeker als je een bepaalde leeftijd krijgt. Maar er zijn toch bepaalde dingen die ik erg betreur. En dat is gewoon dat wij uh, ja, het, het, het, het vermogen kwijt zijn... om op een normale manier met elkaar om te gaan. En misschien komt het omdat we met te veel aanwezig zijn op een te kleine ruimte. Maar een ander voorbeeldje... Hoor ik emigratieplannen? Nou, ik ben al een, een klein beetje geëmigreerd. Ik heb het gelukkige bezit, want ik ben een zuinig mens. Ik heb mijn hele leven lang gespaard. Ik heb een leuk huisje in het zuiden van Spanje waar ik nog niet zo lang geleden nog een nazomer heb meegemaakt in november. En dat is natuurlijk fantastisch als je even die grijze periode kan onderbreken. Ja, want je moest uh, uiteindelijk terug, want er staan grote programma's te wachten. Ja, maar het is in 2,5 uur is uh, dus ongeveer de reistijd van hier naar uh, Groningen. Ja. Uh, en dan zit je in 2,5 uur zit je daar in het zonnetje, dus het is nog wel te doen... Maar ik had een voorbeeldje, ook uit de vliegerij... dat toen die budgetmaatschappijen kwamen... de Budget Air, ja. naar Engels voorbeeld... Ja. in Engeland had je ja. Ryanair... EasyJet vooral. Easy vooral. Toen, uh, in die nieuwe opzet, kreeg je geen stoel toegewezen op Schiphol. Dus ja, wie het eerst kwam, die het eerst maar had... die mocht bij het raam zitten of uh, bij het gangpad naar eigen believen. En dat is helemaal mislukt. Die Engelsen die hebben nog de beschaving en die, die zijn opgevoed om te queueen. Die gaan in de lijn staan, die zeggen wie is de laatste. En dat gaat heel geciviliseerd. In Nederland zijn het vechtpartijen geworden. Mensen gingen erbij, oh, het moet kunnen, het moet kunnen. En dat hebben ze binnen drie maanden hebben ze dat afgeschaft in Nederland. In Engeland is het nog steeds zo. Dat kan in Nederland niet. Wat is een fout gegaan in Nederland? Nou, voordat wij praten over de nieuwe programma's die uh, in uh, december aan de orde komen... toch nog eventjes naar andere dingen die je gedaan hebt. Want je hebt eigenlijk uh, heel veel gedaan, hè. Uh, laat ze maar lachen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, Dancing with the Stars met ja. Sylvana Simons. En dat was eigenlijk uh, de eerste programmareeks... waarbij bekende Nederlanders met professionele danspartners gingen dansen. Maar ook bijvoorbeeld de Revue met André van Duin. Ja, het is een geluk geweest dat mijn oude komische vriend... een beroep op mij deed toen het op het televisiegebied wat minder ging. Toen, uh, uh, in die periode, ook weer het zoveelste gelukje in mijn leven. Uh, toen belde hij en zegt, wat doe jij volgend jaar oktober? Ik zei, nou, uh, waarschijnlijk <laughs> iets geluks. Uh, maar ik zeg, maar dat weet ik nog niet... En zou je met mij het land in willen in een, in een theaterrevue. Ik zei, nou, daar hoef ik geen seconde over na te denken. En ik ben best een beetje vereerd en ontroerd dat je mij daarvoor vraagt. Want het is niet gering wat je van me vraagt. Om, uh, en dat vertrouwen wat je mij geeft. Hij zei, nou, je hoeft er niet zo'n toestand over te maken. Jij bent gewoon... Uh, degene die ik het beste kan afzeiken. <laughs> dus, het was al gelijk duidelijk hoe de, hoe de verhoudingen lagen. Maar ik heb inmiddels met hem drie uh, theaterseizoenen beleefd. Ik denk zo'n uh, 400 voorstellingen gedaan. Door het hele land en Antwerpen. En uh, aan het eind van 2011, in het najaar... gaan we in het uh, De Lamar Theater, het nieuwe, nieuwe De Lamar... Gaan wij, uh, uh, een nieuwe revue doen in september, oktober begint dat. En dat doen we daar een maand of drie. En dan gaan we weer het land in. En Antwerpen. Ja. Dus daar kijk ik naar uit. Dus een ja. uh, groot plezier. Je, je, je denkt, zo'n André van Duin, die schudt het allemaal uit zijn mouw. Hij was een aantal jaar geleden ook hier te gast in, anders denkende. Maar we hebben te maken met een perfectioniste. Ja. Die blijft maar schaven tot aan het ja. eind. Hè? Ja, is ja. ambachtelijk. En inderdaad, als je dat vergelijkt met het gemak... Waar, waarmee hij het lijkt te doen... dan zit hij in het rijtje Johan Cruijff en Frank Sinatra. En als je daar... Als je die zag of en hoorde, dan leek het ook net of het geen moeite kostte. Uh, maar uh, niets is minder waar. Hij uh, is erg uh, aan het schaven. En uh, dat is een, ook al een plezier om dat, om dat hele proces mee te maken. En dat is erg leerzaam geweest voor mij. En uh, ook met televisiewerk, wat ik, uh, wat ik nu doe... heb ik daar erg veel prof, profijt van, ja. voornamelijk wat, wat timing betreft. Ja. Ja. Dat wou ik je vragen, want houd je het vol als aangever? Hè? Het is... Uh, het is niet wendig, maar het is het tweede plan bij een komiek. Ja, maar kijk, vooropgesteld dat ik daar geen problemen mee heb... we gaan weer terug naar mijn opvoeding... is het ook nog zo dat het mijn eer te na is om hem de beste voorzetjes te geven... zodat hij op de optimale manier kan scoren en de mensen aan het lachen kan maken. En als je daar deel van uit mag maken, dan geeft dat heel veel voldoening.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 did that to me I knew somehow this had to be the winds of march that make my heart a dancer a telephone that rings but who is to answer or oh, how the ghost of you claims these foolish things remind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 John Stewart, These Foolish Things. Dat is wat je bedoelt, hè, Ron? Ja, een mooie titel. Ik heb ook geleerd om mezelf niet te serieus te nemen. En uh, mensen die uh, het, uh, het vermogen hebben om, om zichzelf te kunnen lachen... ik denk dat die een stuk beter af zijn... Ja. dan mensen die zichzelf veel te serieus nemen... En, uh, en dat is ook een geluk in mijn leven geweest. Dat heeft mij ook gewapend tegen tegenslagen. Uh, maar aan de andere kant, bij uh, al te veel succes... Uh, zet ik ook af en toe een klein vraagtekentje en een kanttekeningetje. Niet geheel onverstandig, want uh, je hebt een grote gevierd, maar je hebt inderdaad ook tegenslagen meegemaakt. Uh, zo is je contract bij uh, RTL op enig moment ontbonden hè, in 2003 al, nou, maar ook later. Ontbonden, hoho, ho, niet verlengd. Was, is dat, is dat, is dat, dat is niet hetzelfde? Dat het is niet hetzelfde. Het contract was afgelopen. En uh, ja, door economische omstandigheden. Ik, was niet, uh, ik stond vrij hoog op de loonlijst. Hebben ze moeten overwegen om uh, mijn werk door anderen te laten doen die. Uh, die wel een vast contract uh, hadden. Ik was freelancer. Ja. Dus uh, het moest ingehuurd worden. En uh, ja, dat bracht kosten met zich mee, uh, vreemd genoeg. En uh, dat is ook een beetje een tendens op televisie. Er zijn uh, minder presentatoren die meer programma's uh, ja. hebben. Ja. Met alle gevolgen van die. Ja. Maar, laat ze niet lachen bijvoorbeeld. Hè? Dat was echt een prachtige nummer van jou. Uh, dat uh, werd eens door Robert de Brink gedaan. Hè? Uh, zonder dat hij nou daar echt per se dat wilde. Nee, Robert had daar niet om gevraagd. Nee. En ik kwam regelmatig tegen bij Ajax. Ja. En toen zei hij ook, rond, het is niet mijn idee... en ik ben er ook niet zo gelukkig mee. Ik zei, nou, ik ben er ook niet gelukkig mee, maar ik heb er alle begrip voor. En ja, dat, uh, dat zo gaan die dingen. Ik bedoel, televisie is niets anders dan welke andere branche in de samenleving. Is een spiegel van de samenleving is, mogelijk? Sterker nog, inderdaad, een spiegel van de samenleving. En in OS uh, sluiten ook de deuren en staan ook duizenden mensen op straat. Dus, uh, Want jij bent in feite uh, gesneefd, als ik het zo mag formuleren... door de adverteerders. Inderdaad, ja, ja. Ja, ja. De door de, de, de, de, de. Nou ja, kijk, zij hebben een bepaalde uh, overtuiging gehad, waar ze nu allemaal van terugkomen weer. Uh, dat hun voornaamste doelgroep was 2049. Dat noemden ze de boodschappers, de, be de beleidsbepalers. Nou ja, oké. Okay. Inmiddels zijn die inzichten uh, alweer verder en, en anders geworden. De groep van uh, die ouder zijn, de 49, die wordt steeds groter. En die doen ook nog steeds hun boodschappen. En uh, ik zit bij Max, en Jan Slachter is een man aan mijn hart. De, de voorzitter van uh, Max, ja. De voorzitter van Max. Ze noemen hem ook wel Max Slachter. Dat uh, is een man aan mijn hart. Die heeft een andere overtuiging. En die, die, die maakt televisie met zijn hart ook. Ja? En ik denk dat dat het belangrijkste is. Natuurlijk ja. ja, is het een combinatie van hart en verstand. En hersens. Maar we zijn, zoals in veel dingen in dit land... Ze hebben ook een beetje doorgeslagen naar een, een verkeerde kant. En... Uh, ik ga bewijzen dat je ook hele leuke, uh, succesvolle televisieprogramma's kan maken... als je niet uh, met de uh, adverteerders meegaat. Laat ons het daarover hebben. Want uh, inderdaad, omroep Max heeft jou in de armen gesloten. En dat... Uh resultaat gaan wij zeker in december zien. Want vanaf 11 december is daar jouw nieuwe spelshow Rons Grote Ganzenbord. En zijn wij nog niet eens een week verder, op 17 december... Dan is daar de eerste van een serie van acht afleveringen, dacht ik, van wie van de drie. Rons Grote Ganzenbord, dat klinkt naar... Wil jij van mij de Monopoly nog eventjes uit de kast halen? Even afstoffen... Het zit onderin het kastje. Nou, kijk, uh, ik ben opgegroeid in een tijd dat we nog geen televisie hadden. En toen kwam het gezelschapsspel, het grote ganzenbord en mens erger je niet... kwam vaak op tafel. Ik kan me nog een verregelde vakantie in Zandvoort herinneren... dat we een maand een huisje hadden en dat het een maand geregeld heeft. En we hebben een maand monopolie gespeeld totdat we het niet meer konden. Maar even zonder dolle. het is uh, de gezelligheid, een oud-Hollands spel... maar in een heel spectaculair jasje... Het zijn allemaal nieuwe elektronische vondsten. Het, het, het bord is veranderd in een hele grote vloer. Dus je loopt op het bord. Je ja. kan van vakje naar vakje hoppen. En het zijn ook gansjes die dat doen. En daar kan je allerlei avonturen beleven. Je kan in de put raken, je kan in de herberg raken. En dan moet je de beurt overslaan. En met één muisklik verandert het hele decor. Ook op de achtergrond. Het is echt heel spectaculair, en heel erg leuk. En... Uh, er zijn al tientallen producenten komen kijken. Niet zozeer naar mij of naar uh, het spel zodanig... maar voornamelijk naar uh, de, de, de, de vloer en ja. de, de mogelijkheden. Want die mogelijkheden zijn uh, legio. Het is een pilot. We hopen dat, het, uh, dat er goed naar gekeken wordt. Dat mensen het leuk vinden. Is het eenmalig? Het is, voorlopig is het eenmalig. En... Uh, dan wordt de beslissing daarna genomen. Ja, want tegenwoordig, er zijn heel veel mensen die meedenken. Je hebt tegenwoordig ook een netmanager... die kijkt of het programma op Nederland 1 uh, wel... Uh, Past. Uh, in Nederland, ja, ja, Of het uh, in Nederland 1 veeg is. En dan heb je de, de centgemachtigde en, en de producent. Dus het is allemaal niet meer zo eenvoudig als vroeger... En, uh, maar ik ben heel ook blij dat ik meteen een weekje daarna uh, mag terugkeren... met Wie van de Drie, wat we heel aardig intact hebben gelaten. waar kijk je in het meeste naar uit? Naar uh, Romschoten, Ganssenburg of naar Wie van de Drie? Ja, dat is nou jammer. Het zijn twee evenementen. Kijk, het is in het leven zo. Zo heb je nooit wat. En zo komt alles tegelijk. En dat is ook in dit geval. Maar het is... Uh, ja... Dit is een grote spelshow, dat Ganzenbord. En uh, het andere is klein. En wie het kleine niet eert, is de grote die weert. En ik, ik kan leven met het samengaan. Die combinatie is heel erg leuk. Wie van de drie is een stuk kleiner. Daar heb ik een panel. En ik ben de, de spelleider. Zou jullie die tune nog kunnen van uh, Wie van de drie? Uh, uh, da -da. Nee, nee, dat is het stukje als de kandidaat uh, van het trapje aflopen. Was getekend. <laughs> Hoe was dan die andere? Uh, die andere is, van, is, de, de, dat is Caravan van West Montgomery. Ah. En dat is ook, als je, het, als je de eerste tonen hoort, zit je weer gelijk 30 jaar terug. En maak je een reis door de tijd. We hebben alles intact gelaten: dus, zowel het decor. Uh, niet die lamellen, want die bewogen te veel als er langs gelopen werd... maar wel de muziekjes en de opstelling en, ja. de, en de bordjes op schoot... Ja. waarmee de panelleden aangeven welke kandidaat ja. ze denken ja. dat de enige echt is. Ja. Uh, alles komt terug, Ron. Zelfs een panelit van toen toen het programma Wie van de drie nog werd gepresenteerd... door Herman Emmink. Ja. Hij komt niet terug, maar Martine Bijl zeker wel. Ja, inderdaad. Uh, de, in de in geschiedenis zijn er een aantal versies geweest. Ik geloof dat RTL ook in de jaren negentig nog een versie heeft gemaakt. Die werd dan anders genoemd. Ik geloof het het Wie is Wie. Maar uh, een hele mooie serie was inderdaad met Herman Emmink. En in het panel Martine Bijl, Albert Mol, Kees Brussen. En Sonja Barend. Sonja Barend heeft erin gezeten, maar ook Eefje Smit, Zeker. Eva Margadant. Zeker. Uh, ook ons uh, Stadion status... Oster. Guus Osters was een uh, vast panelid En Erika Terza. dacht Erika ik. Terfsa ook. En die komt ook terug. Maar uh, met name Martine Bijl was toen nog een heel jong meisje. En uh, eigenlijk is ze nu nog steeds een, een, een, een rijper meisje, maar jong van geest. En zij is in het verleden al menigmaal gevraagd om weer op te draven... In een, in een remake van die van de drie. En daar heeft ze altijd uh, nee tegen gezegd. Dus ik was gewapend. Waarom zegt ze dan nu ja? Ik ben op de. Ik weet niet of dat de reden is, maar het heeft me wel bijgedragen. Ik ben op het fietsje gestapt. En ik ben helemaal naar de huis gefietst. En uh, met een bos bloemen onder mijn snelbinder. En, uh, en ik, ben, ik heb aangebeld. Ik heb er kunnen overtuigen dat wij het programma intact zouden laten. Dat we geen nieuwe uitvindingen zouden doen. Dat we het niet mooier willen maken. En dat hoeft ook niet, want het spelletje is zo sterk in de kern. En toen zij eenmaal ja had gezegd kregen we ook Arjan Ederveen en Ernst Daniel en zij... Ernst Daniel Smit. Ernst Daniel Smit voor de luisteraars. En ook uh, alle andere panelleden, dus erg belangrijk. En ik ben heel blij met het panel, want er het zit zijn, het zijn een grote variëteit in. Wat maakt dat programma nou zo bijzonder? Want het is, heb ik het vermoeden, het is eigenlijk oer-Hollands op een bepaalde manier. Nou ja, het is in wezen is het oer-Amerikaans. Yes. En het heet het Truth or Lie of zoiets. En in wezen is het heel simpel. Uh, het is eigenlijk een trillertje, twee trillertjes in een half uur. Het gaat erom, uh, wie is het? Hoe dan niet? Uh, wie is de echte? En daar moet je achter komen door het ondervragen, maar ook door intuïtie. Je kijkt ernaar en je denkt, wie is de echte vuilnisophaler? Je kijkt naar zijn handen, je kijkt naar zijn ogen, je luistert naar zijn stem en dat zit er allemaal in. En de tweede omstandigheid is, denk ik, dat het niet uitmaakt... hoe oud je bent, van welke gezinde of wat dan ook. Het is van acht tot tachtig ja. en je kan het... en dat is denk ik in deze tijd heel erg leuk... je kan het uh, aan familie, kan je het uh, beleven. Er gaan hier dan niet uh, al die SEP-machines... Uh, Onderhangen om te zien op welk moment er uh, het meest uh, gezept gaat worden, zodat het ineens dan niet meer spannend is? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je vanaf het begin, als die spotjes aangaan en dat iemand zegt: Mijn naam is Herman van der Velde. Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. En mijn naam is. Dat je dan gehoekt bent en dat je dan gaat kijken, dat je dan meedoet. Ja. En er zijn geen uh, balletten of andere zetmomenten... En uh, het is een heel leuk programma. En ik, en ik ben ook zeer vereerd en blij... dat ik de zegen van Herman Emmink heb gekregen om het te mogen doen. Herman Emmink, u was wie van de drie? Ja, elf jaar heb ik het gepresenteerd, van 1971 tot 1982. Met heel veel plezier. Ik roep altijd van... Je was de middelpunt, maar je deed het met z'n vijven. Ja. Met het panel en met de presentator. Ja. Ja, ja. En natuurlijk drie man die gingen vertellen... Dat... Mijn naam is Piet Pietersen, ik ben behanger van beroep... of ik ben slager, of ik ben uh, balletdanser of balletdanseres. Ja. ja, dat was altijd leuk. Het was getekend he, met het naam van de afzender. Ja. He, waarom had dit programma toen al zo'n succes? Ik denk, dat klinkt ontzettend pathetisch, maar door de eenvoud. En door de gewone gezelligheid, waar niks bij werd geregisseerd. Het programma was ook bekend, omdat u een jury had van vier mannen... die met elkaar onbedaarlijk moesten lachen. Dat waren, hoe heet het, van links naar rechts... Albert Mol, Martine Bijl, Kees Brusse en Sonja Barend... en later uh, Roes Haasdijk, helaas al overleden. Ja. Ja. En zij hadden een pret voor vier, eigenlijk vijf. Vijf, dus ja, met, met ja, dat je vreselijk kon lachen. Ja. Het lachen natuurlijk ook wel eens aan de kandidaten. Uh, als die een beetje gezellig waren, dan... Uh, en ik ben blij dat het nu weer terugkomt met de rombarans. Wisten de juggereden het echt niet van tevoren wie het was? Nee, en u? met twee vingers omhoog, dat beslis niet. U ook niet? Nee, beslist niet. Nee. Nee. En dat vond ik ook niet leuk, want dan kon je mee ja. En het was natuurlijk het meest frappante altijd... als iemand het uh, panel om de, om de tuin leidde. Is het wel eens fout gegaan dat iemand zich sprak of zo... of dat je het ineens wist? Nee, dat Kees Brussel had altijd een bepaalde manier. Zeg meneer, nummer twee, meneer Jansen. En als je dan Jans heet, dan kijk je wat meer dan als je niet Jans heet. Ja, ja. Ja, ja. Uh, het programma hield uh, ook weer op. Hè? U heeft het toen, dacht ik, 1983 gedaan, hè? Nee, 82, 82. Dat was omdat ik naar de Tros ben gegaan. Omdat het bij de avond niet meer leuk was. En uh, toen moesten alle opnames en uitzendingen van Wie vindt er drie met Ene Emmink afgelast worden. Zo gaat dat? Dat uh, is de omroep, ja. ja. En nu is het er weer. Wie van de drie was getekend Ron brandsteden? Ja, dus leuk voor hem. Hij is ook hier geweest. Ik hoop dat het net zo leuk wordt als in mijn tijd. Maar het programma moet toch weer anders zijn, hè? Want ja, uh, de jaren zeventig is toch heel wat anders dan 2010. Toen was het natuurlijk allemaal rustig en langzaam, langzaam. Tegenwoordig is het allemaal van die snelpraters en van die snelfietsers. Maar Ron is ook een rustige man, dus ik wacht het af. Herman Emmink. Kom als je er in dit laatste deel van Anders Denkenden... Uh, ben jij een gelukkig mens? Ja, ik ben een intens gelukkig mens. Ook al omdat in deze wereld van uh, botox en uh, cosmetische correcties... ik uh, zo verstandig ben om uh, te accepteren... dat uh, de tijds uh, aan je knaagt... En uh, ik denk dat dat uh, beter is voor een, uh, een tevredenheid. Mag ik even meer naar de leeftijdsopbouw uh, momenteel? Ik zou het andersom willen. Wat, hoe oud denk je dat? Nou, ik weet dat wij één jaar verschillen van elkaar en ik ben 59, dus ik denk dat jij ook 59 bent. Ja, maar ik heb een hele makkelijke jeugd gehad, dus ik lijk jonger dan ik ben. <lacht> ik ben al 60. Okay, okay. Maar goed, dus, dus de leeftijd speelt wel een rol. Ja, kijk, natuurlijk. Ik had ook nog graag willen voetballen in het weekend. Ik sta nu langs de lijn op het Olympiaplein als mijn zoons spelen. En dat vind ik leuk, want dat heb ik uh, toen, ze, toen ze acht en twaalf waren ook gedaan. En natuurlijk zou ik graag uh, van alles willen doen. Ik zou nog salto's willen maken in een buitenbad... Maar het feit dat... Moet je geen saltos meer in een het buitenbad? De laatste was niet zo bevallen, dus die doe ik niet meer. <laughs> maar... Bij wijze van spreken. En, uh, ik heb zoveel leuke dingen. En elk hoofdstuk in je leven brengt weer andere leuke dingen. En ik hoop nog een, een, een lang kleine spelletjes te kunnen leiden... en lang nog bijvoorbeeld als aangever van Van Duin te kunnen Lekker. blijven functioneren. Juist ja, dat is de reden waarom ik het je vraag, Ron. Want um, niet altijd uh, is uh, geluk uh, jouw uh, deel geweest in jouw leven. Juist uh, toen jij met André van Duin uh, in uh, het begin van, van de jaren van deze eeuw uh, aanschat... Krijg jij een, een, een kwaadaardige tumor, leek het althans te zijn, uh, aan jouw longen? Je bent geopereerd, ook aan je onderbeen. Dan lacht de wereld uh, je even helemaal niet toe. En dat was net op het moment dat jij met Van Duin in de revue optrad. Ja, in nou, ja. welk moment dat gebeurt, het is, is natuurlijk bijzaak. Want ja. het uh, gaat om de boodschap. En, uh, kijk, als je ervan overtuigd bent dat dit, uh, je leven lang uh, het leven uh, je toegelachen heeft dan is het extra moeilijk om te ervaren dat het ook wel eens niet zo is. En daar, heb ik, uh, ja, daar ben ik erg van geschrokken. Aan de andere kant heb ik weer al het geluk van mijn leven gehad... dat het zich manifesteerde uh, aan de buitenkant van mijn uh, lichaam, ja, mijn been. En daardoor uh, waren we er heel snel bij. En daardoor zijn we op tijd, uh, hebben ze in kunnen grijpen... wat ze op zeer uh, vakkundige wijze hebben gedaan... Maar dat heeft nog wel een aantal... en nog steeds, ik ga het leven anders bekijken... als je, kan, als je ondergaat dat het ook maar heel flexibel, heel fragiel is. En daarom geniet ik misschien wel twee keer zoveel... van de tijd die mij nu nog gegeven is. Ja. Is, is het leven voor jou veranderd? Nou, in zoverre wel, dat je het besef hebt... dat het niet alleen maar Hosanna en jongens lachen is... En uh, dat vind ik ook wel weer een verrijking en een, een, een verdieping in je, in je leven. En uh, het leven is niet anders volgens mij dan het doorgeven van een estafette stokje. En uh, een onderdeel van dat wat ik doorgeef... is dat ik dat besef een klein beetje probeer door te geven aan de volgende generatie. Hoewel dat moeilijk is, want uh, iets horen van een ander is toch anders dan het zelf ondergaan. Ja. En ik hoop dat zij hetzelfde leven kunnen ondergaan als ik, mijn twee zoons. Want dat is een leven met lief en leed en, uh, en wat helemaal uh, toch wel aardig compleet is. Een, een leven in de schijnwerper, een leven ook uh, met omroepen en centrumachtigden. Een televisiewereld die aanmerkelijk harder is geworden. Kijkcijfers die gelden en waar jij uh, ja, soms gewoon een, een pionnetje van bent. Natuurlijk, ja, we zijn allemaal uh, pionnetjes. En, uh, ik bedoel, uh, het zijn mensen als je nu de straat op gaat en dat je zegt zelfs uh, wie Winston Churchill, dan zeggen ze: wie, wie zegt u? Dat zeggen Winston Gerstjanovic waarschijnlijk. Ja, het is allemaal heel erg relatief. Ja. Maar uh, op mijn uh, op eigen wijze heb ik uh, het steentje bijgedragen. En uh, daar ben ik zeer uh, tevreden over. En uh, als ik nog een keer de kans zou krijgen wat er niet in zit, dan zou ik precies hetzelfde doen. Welke kans? Om het nog eens een keer te beleven. Ja. Maar... Ja. maar er is toch leven mogelijk na acht afleveringen van Wie van de Drie... en één pilot van Grons, Grote bord. Oh ja, zeker. Ik ben van plan om nog jarenlang uh, erg aanwezig te blijven. We gaan uh, kijken. Het was een feest. Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Bedankt voor de belangstelling. Dat was Gerard Klaassen in gesprek met Ron Brandsteder... in een aflevering van Anders Denkenden. Een programma van RKK dat eerder werd uitgezonden in november 2010. Vandaag viert Ron zijn 62e verjaardag. Maar hij moet gewoon werken, want vanavond en morgen trouwens ook... staat hij met André van Duin in het nieuwe De La Theater in Amsterdam... met de voorstelling Ja hoor, daar is hij weer. U luistert naar Omroep Max op Radio 1 Nachtvluchten. Voor informatie over onze programma's verwijs ik u graag naar onze site www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u onze verschillende uren ook opnieuw beluisteren. En er staan ook weer twee prijsvragen voor u klaar. Eentje met betrekking tot de gast van vorige week. Dat was Yvonne Floor, schrijfster van het boek De Oestercompagnie over bipolaire stoornissen. Yvonne Floor is juriste en journaliste. Tijdens haar studie Engelse Letteren en Rechten... vond zij ook nog de tijd voor een bijbaantje. En de vraag luidt met welk bijzonder beroep zij destijds zo in de wolken was. Als u het weet, ga naar nachtvluchten.fm en vul uw antwoord in. Alles staat ook op teletextpagina 331... voor de ambachtelijke postkaartschrijvers onder u. We hadden laatst ook nog een uh, prijsvraag... Uh, wie uh, om, over het boek Omgaan met hersenletsel, Hulp bij een veranderd leven. De Jenny Palm prijsvraag. En we stelden toen de vraag. Een voormalig nachtvluchten live gast schreef een boek over zijn herstel na een hersenbloeding. Hoe heette deze getalenteerde journalist en schaker? Het goede antwoord is Max Pam. En de winnaars zijn Jan van Lochten uit Elsendorp... M. van der Gaarden uit Opheusden en Leon van Schie uit Oldenzaal. Allemaal gefeliciteerd natuurlijk en veel leesplezier toegewenst. Nou, en dan is het bijna tijd voor het NOS Journaal van 4 uur. We zijn er even uit en komen dan daarna weer bij u terug. Tot zo.